Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Kopstuk Brooks van Murdoch Imperium gearresteerd. Bosband bedreigt holocaustcentrum Yad Vashem. En Vino Vinokurov per direct ten einde. Rebecca Brooks, een oud-hoofdredacteur van het Robbelblad News of the World... is gearresteerd. Ze was de laatste jaren uitgever van de Britse kranten van mediamagnaat Rupert Murdoch.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 Afgelopen drie jaar was de tevredenheid over de stiptheid van de spoorwegen groter. Een en ander blijkt dat een onderzoek van de NS... in samenwerking met consumentenorganisaties en de overheid. Het herdenkingscentrum Yad Vashem in Israël... voor Joodse slachtoffers van de holocaust... is vanwege een bosbrand ontruimd. Volgens een woordvoerder verliep de evacuatie goed. Het vuur heeft het herdenkingscentrum en monument nog niet bereikt... maar er is wel veel rookontwikkeling...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 De moeder heeft aangifte gedaan en de politie neemt de zaak serieus... en onderzoekt of er sprake was van poging tot verdrinking. De moeder had het jongetje met een vriendje in een speeltuin gelaten... om even boodschappen te doen. Toen ze terugkwam was het kind overstuur en doornat. Ze zag een groepje kinderen weglopen en het is nog onduidelijk hoe oud die waren. Morgen wordt het jongetje uit Juliana-dorp en het vijfjarige vriendje dat erbij was verhoord. FC Twente speelt zijn thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League... definitief in het Gelredome in Arnhem. De wedstrijd tegen het Roemeense FC Vaslui is eind deze maand. Twente kon ook terecht in het stadion van Schalke 04... maar heeft mede door goede ervaringen opnieuw voor het Gelredome gekozen. Drie jaar geleden week Twente ook uit naar Arnhem... omdat het eigen stadion toen werd verbouwd. Anderhalve week geleden stortte een deel van het dak van de golfsvest in Enschede in. Het opruimen van de ravage duurt nog weken. Waar Twente de volgende Europese thuiswedstrijd in augustus zal spelen... is nog niet bekend.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 Hij won toen vier etappes en eindigde als derde in het algemeen klassement. Tot besluit het weer, hier en daar buien, plaatselijk met onweer. Temperatuur ongeveer 19 graden. Vanavond vooral in het westen nog regen, morgen overal nat en het blijft koel. En de rest van de week weinig verandering.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 M.ematching.nl Mannen van Staal. Een unieke verzameling liedjes van Rowan Heerzen en vrienden. Met de oppositie: Jurk, Nick Schilder, Het Bloed. En ook Raccoon, De Drieës en Guus Meeuwis Mannen van Staal. Het nieuwe album van Rowan Heerzen. Nu verkrijgbaar bij Blokker. Tom van Teck. Zes minuten over vijf. U bent weer terug bij Radiotour. We verlieten u met twee koplopers. Radio, en Gio Gio zijn ze nog vooruit. Ja, er is niet gescoord tijdens het nieuws. Betekent dat de koplopers nog steeds vooruit zijn. Met z'n tweeën Ignacev en Terpstra. Maar ze kunnen rijden wat ze willen. Het peloton is toch altijd een beetje sneller. Lars Boom hield het heel erg lang vol afgelopen week. Toen hij in de straten uiteindelijk een zijknatte regen... uiteindelijk op weg ging om de massasprinten te vermijden. Maar zelfs hem lukte het niet. Zodat uiteindelijk tot toch gesprint werd door Mark Cavendish. In Lavore was dat. En nu hier in Montpellier lijkt hetzelfde te gaan gebeuren, want de ploeg van Cavendish die rijdt verschrikkelijk hard op kop en brengt het verschil met 10 kilometer te rijden terug tot 30 seconden. En zelfs de auto van de Tourbaas gaat er nu achter vandaan. De auto van de Christian Prudom was inderdaad bijna onder dat spandoek van de laatste 10 kilometer door gaan rijden. En dat is natuurlijk het allerlaatste slechte teken dat je als vluchter kunt hebben. Dan weet je zeker dat het peloton je bijna komt terugpakken. En dat is het geval voor de twee vluchters, voor Igna Jeff en Nicky terpstra ton op een soort snelweg, die vierbaansweg die helemaal is vrijgemaakt, ziet ze rijden en heeft ze bijna te pakken. We zijn bijna in Montpellier en dan beginnen we aan de laatste 8,5 kilometer door de straten van die stad. En wij praten hier verder over deze etappe. Aard, ja, Gio zei het, je kunt rijden wat je wil, maar uiteindelijk weet je wat er met je gebeurt. Hoe frustrerend is dat? Ja, zo frustrerend dat iedere keer het weer gebeurt met ja, Dat is het onderdeel van het wielrennen. En het gaat vaak niet goed, maar het zal je de ene keer maar gebeuren dat het wel goed gaat. En daar, daar gaat het dan aan het om. komen. En dat gebeurt ook. Hè. En die zijn er ook, die momenten. En nou zullen oude, nostalgische mensen zeggen... toen we nog geen oortjes hadden, was dat toch allemaal wat moeilijker te plannen en te checken. En toen ging het toch wat vaker goed. Het is nou een van de nadelen van die oortjes. Dat ze precies weten hoe hard ze moeten fietsen. En precies weten hoe, hoe, hoeveel tijd ze nodig hebben. Nou ja, dat is ik vind het onzin. Ja? Want het is niet zo. Want nu heb je de oortjes. En vroeger had je die gele motor die 100.000 keer heen en weer kon rijden. met de tijd op het bord. En dan zag je als je op kop rijden ook precies wat de voorsprong was. En je wist hoeveel kilometer je nog moest. En je schatte dat in of je iets harder moest rijden. of dat er iets, een extra mannetje bijgezet moest worden. omdat je meer tempo moest maken. Dus dan regelde je dat op die manier. En nu krijg je dat iets eerder door de communicatie van jongens: de tempo moet omhoog. Zet een man extra bij. Maar of je dat nou op deze manier krijgt... of dat je met, met gevoel doet, dat maakt niet zoveel uit. En ze kunnen het, die ADC Columbia, want ze zijn nog met negen. Heerlijk, hè? Madness, baggy trousers. Gio Lippens, als is het tweetal nog zo snel... Ja, het peloton achterhaalt ze wel, Tom. En je had het net over de tijd zonder oortjes. Ik denk dan ook uh, toch een beetje met weemoed terug aan de tijden... met mannen als Jelle Nijdam en Erik Dekker. Die slaagden er wel in om voor zo'n peloton uit te blijven... in een jagende slotfase. En veel langer geleden nog ongeveer alle renners van Rally... de ploeg die het peloton gezelde met uh, Nederlandse successen... die konden nog wel wegblijven in de jaren 80, Maar tegenwoordig lukt dat niet meer. Het gat wordt kleiner en kleiner. Ik zie twee man rijden... En vlakte achter dat hele kleurige pak, het peloton. Ja, ik zie hetzelfde in de straten van Montpellier. Want de weg loopt wat omhoog. Konden mooi naar beneden kijken. Dat hele pak, dat een toch wel lastige bocht naar rechts in ieder geval goed wist te nemen. En het is nog maar tien seconden het verschil tussen Igna Jeff en Terpstra. Want zo is het op dit moment in de praktijk. De Rus rijdt aan de leiding. Nicky Terpstra, de langere Nederlander daarachter. Ze kijken weer even naar elkaar. Er wordt nog eventjes wat tegen elkaar geroepen. En er wordt ook nog wel doorgereden, maar het peloton is opkomst. komst. Terpstra geeft alles, Ignatjev geeft alles. Maar het is tegen beter weten in. Het is wacht op het moment dat het peloton zegt bedankt voor het maken van de koers. Wij maken het vandaag af, Gio. Nikki Terpstra rijdt weg bij Ignatjev. Nikki Terpstra laat Ignatjev staan. En Nikki Terpstra is de laatst overgeblevene. Zoals Lars Boom dat dus deed in de regen in Lavour. Hij probeert het gewoon. Uh, Ignatjev laat zich terugzakken in het peloton. En het gaatje bij Terpstra loopt op het was 7 seconden, het werd 8 seconden het is 9 seconden, nu is het 10 seconden ze was. 10 seconden voor Terpstra, we laten ons weer even afzakken daar zien we hem rijden inderdaad in zijn eentje over de rotonde heen naar de linkerkant, het is draaien en keren over de ene naar de andere rotonde in Montpellier, en daardoor is het soms allemaal wat moeilijker te bekijken, nu nemen ze de buitenkant helemaal van een rotonde en slaan ze weer door een toch wel gevaarlijke bocht linksaf, waar ook wat zand zo te zien op de weg ligt, dat wordt dadelijk opletten geblazen in het peloton en daar zie ik Niki Terpstra dan over die rotonde komen. 13 seconden, de voorsprong van Terpstra op het peloton. Matthew Kos is de stoomlocomotief van HTC High Road, de ploeg van Mark Cavendish. Hij moet het tempo maken aan de kop in de jacht op Nicky Terpstra. Hij blies zichzelf helemaal op toen we naar Lavore reden. In de jacht op Lars Boom, toen ging hij eraf. Maar nu moet hij het dan doen, hoor. De laatste vijf kilometer zijn ingegaan. 13 seconden nog steeds voor Nicky Terpstra. De weg loopt weer wat naar beneden. Dat is lekker voor Terpstra. Kan hij de snelheid nog weer eventjes wat opvoeren. Proberen die grote versnelling rond te laten blijven. Gaan. En 13 seconden is nog steeds het verschil, de voorsprong van Terpstra op dat peloton. Ja, eigenlijk weet je natuurlijk wat er gaat gebeuren. En toch blijft het onvoorstelbaar spannend. Nicky Terpstra nog steeds aan de leiding. Het peloton inmiddels binnen de, uh, Nicky Terpstra inmiddels binnen de laatste 4 kilometer. Hij rijdt net onder het spandoek door. En hij heeft nog steeds die voorsprong van 12 seconden. De eenling tegen het complete peloton. Tegen de ploeg van HTC, de ploeg van Cavendish. Nu komt ook de ploeg van Tyler Ferrer op kop rijden. Maar die eenling houdt nog steeds stand. Prima hoor, wat Terpstra laat zien hier in de mond. Op die hele brede avenue, de weg geschapen voor een massasprint, uitgetekend voor een massasprint. Dat zullen ze in Parijs bij het uittekenen van het parcours ook hebben gedacht. Maar voorlopig houdt Terps restaurant, want hij heeft nog altijd 13 seconden. Nikki Terpstra hij was de last man standing voordat Thor Hushovd wereldkampioen werd in Geelong in Australië hij was de man die er vandoor doorging in de slotfase en bijna alle favorieten verschalkte. En nu is hij weg en hij houdt nog steeds 10 seconden voorsprong op een peloton waar twee ploegen de handen in één hebben geslagen. Want de ploeg van Kevin is alleen, kan het niet. In de laatste drie kilometer, Nicky Terpstra, peloton, zien we verder dichterbij komen. Kom op Nicky, geef nog één keer alles wat je hebt met de baanervaring. Goede achtervolger altijd, ja dat was ook zo'n korte afstand. Maar hij heeft er al zo'n lange ontsnapping op zitten. Nicky Terpstra, nog wel. Licht vooruit. De marage van Philippe Gilbert uit het peloton. Philippe Gilbert gaat er vandoor. En die haalt Nicky Termstra in. Of zo'n gluiperig stukje omhoog. Nicky Terpstra koploper af. Philippe Gilbert is er vandoor. Hij heeft een fransman in het wiel van FDG. Ik ben benieuwd wie dat is. Dat krijgen we zo wel te zien. Wij kunnen het in ieder geval op dit moment uh, niet zien. Wij kunnen het niet zien, want wij moeten uh, gang gaan maken verder. Tussen de Dranghekken inmiddels in de laatste ruimte. twee kilometer voor Zielberg. Niemand aan de leiding. Terfstra dus voorbij gereden. Die is opgeslokt door het peloton. Philippe Gilbert is er overheen Met Roe in het wiel. De Fransman Roe van FDG, Anthony Roe. En ze krijgen een derde man met zich mee. Een man van van Soleil. En zo vanuit de lucht is het uh, even kijken hoor. Even zien, het is Marco Mercato, de Italiaan die gisteren ook al mee in de aanval zat. Hij springt er naartoe, drie man aankomt, maar ze gaan het niet redden, want daar komt weer een treintje van Kevin is, Kevin is in het vierde wiel, ook Pataki zit goed. Kevin die zit verscholen in het peloton, het is nu een coureur van de lampreformatie die tempo maakt. Ze geloven in Alessandro Petaki die daarachter zit. En er zal ook Boar Son Hagen weer naar voren geschoven worden. Ben Swift misschien wel, die zien we daar komen. De mannen van Sky komen naar voren. En de Tor zit er zelfs nog bij in zijn regenboogtrui. Grega Bola op dit moment, de man die het tempo maakt aan kop van het peloton nog bijna 1 kilometer te rijden. En dan wordt ook André Greipel naar voren gebracht. Het is uh, man tegen man dadelijk, hoor. We uh, kijken natuurlijk naar Mark Cavendish daar in het groen. Of die er goed uitkomt. Of is het toch Boas van Hagen die daar de etappe gaat winnen. Dan moet Mark Cavendish komen, hoor. De sprint loopt natuurlijk mooi rechtdoor. Het is kaasrecht. Ja, Pataki zou je toch zeggen. Maar Pataki komt er niet aan, lijkt het zo wel. Pataki zit daar nog steeds verscholen. Kevin is nu in het wiel van Mark Renshaw. Daniel Osna vlak achter Tyler Farrow zit er ook nog goed bij. Ben Swift is inderdaad naar voren gekomen. Dat is de man van Team Sky. Maar daar komt hij hoor. Daar komt Mark Cavendish. De Cavendish Express is weer op gang gekomen. En gaat hij dan de sprint winnen of is het Farrow? Het is Kevin dus. Cavendish pakt zijn vierde etappe van deze Tour de France. Hij heeft 19 etappes al gewonnen in de Tour. Hij verslaat Tyler Ferro op de streep. Die kwam toch wel, maar hij kwam er niet aan. En zo is alles toch gelopen zoals iedereen had gedacht. Maar Cavendish wint de etappe. Koplopers worden opgevreten. Cavendish doet het weer. Aardvierauten, ja, we hadden dit gesprek ook om twee uur kunnen voeren, waarschijnlijk. Maar uh, jij moet het maar wel weer doen, hè? En 19 etappen, zeg. Dus het is wel een, een, een in het begin van de Tour dachten we nog even. Hadden we vorig jaar, geloof ik, ook hè, Dachten we even, nou, ik weet het niet. Maar uh, wat die vijfde gaat hij ook halen, hè, op de Chance Élysée. Ja, als je dat zo wil stellen. <laughs> hij moet eerst die Alpen nog over. En kwam ja. van de week maar net binnen, met een minuutje, gisteren nog. En dat is voor hem de grootste uitdaging, die bergen over te komen en thuis nog niet halen. Maar dit is, uh, ja, dit is geweldig wat hij laat zien. En als je ook die etappensegers noemt, 19 stuks, uh, gewoon in vier jaar tijd gehaald. Ja. Dat is nog het meest bizarre. Anderen doen er tien jaar over. En hij mocht je al aan, een, aan het aantal van tien komen bijvoorbeeld. En als je kijkt naar Robin McEwen bijvoorbeeld. En hij heeft ze gewoon al in vier jaar binnen. Dat is echt ongelooflijk. En dit was weer een sprint waarin hij ook perfect uh, gebracht werd, gelanceerd werd. Uh, Rancho, jij noemde die naam even hier net in stilte. Dat is eigenlijk zijn, zijn allerbelangrijkste man, hè? dat is ja. de laatste. Dat is een jongen die, uh, die komt ook van de wielerbaan af. Hetzelfde eigenlijk waar Mark uh, ook vandaan komt, de hoogsnelheidsnummers. En echt nog eventjes in zo'n laatste stuk, de laatste kilometer. Hij, hij rijdt denk ik wel drie, 400 meter op kop, zo'n Rancho. Maar die trekt dan het tempo gewoon van 60 naar 65 kilometer per uur. En er is er ook echt niemand meer die denkt van... nou, ik zal ze gaan aanzetten. Die wachten gewoon allemaal tot de is gaat. En dat is het moment eigenlijk ja, dat je net vol moet zijn. Maar dat, dat is bijna onmogelijk mogelijk met zulke We gaan maar even terug naar de finish. Gio Lippens. Ik zie nu Bauke Mollema over de streep komen. Even kijken hoor, op 1.52 van Mark Cavendish. Wat een geweldige sprint was dat. En alle anderen kwamen tekort. Even kijken hoor, Westra komt nu over de streep. Lieve Westra, op twee minuten. Natuurlijk, er zijn renners eraf gereden in die laatste kilometers. Maar dat doet er niet toe. Tijdverliezen is niet belangrijk. Behalve natuurlijk als je een klassementsrenner bent. Ik kijk even naar de uitslag hier. Mark Cavendish voor Tyler Ferrer. Alessandro Petaki, toch nog in de buurt gekomen. Op snelheid, dat kan hij natuurlijk, Alessandro. Hij rijdt op de derde plek. Kijk nu weer even naar de weg. Zie Jens Vogt binnenkomen. Nicky Terpstra komt nu over de streep op 2.25 van Cavendish. Vierde, Daniel de man van Liquigas. Gaat zich steeds meer met de massa Massasprints bemoeien. Hij gaat er misschien binnenkort ook wel eens een keer eentje winnen. Maar het zal niet in deze tour zijn. Vijfde, Rogas, de Spaanse kampioen. Dan uh, krijgen we Ben Swift. Dan krijgen we Chiolek en Galopin. Dat zijn de eerste acht van de uitslag. En zo druppelen de de, druppels, de een na de ander druppelt uh, binnen hier over de streep. En uh, gaan wij gewoon kijken. Er verandert ontzettend weinig natuurlijk. Er verandert niks in de stand om de gele trui. Ja, de groene trui. Kevin is verstevigt alleen maar die groene trui... met zijn vierde etappe-overwinning. vier Vierhouten toch nog eens even in zo'n ploeg. Want er zijn een aantal jongens... die zo'n 150 kilometer hard gefietst hebben vandaag. Uh, wij kennen ze wel, maar je snapt wat ik bedoel als dus ik zeg... relatief anonieme renners... die zich verschrikkelijk hard in zweet werken... Die juichen ook allemaal naar de finish, zie ik altijd hebben ze ook goed geoefend. Komen ze allemaal bij hem langs. Um, hoe, hoe werkt dat uh, uh, mentaal en financieel in zo'n ploeg? Want hij is natuurlijk de grootverdienende, de man die het afmaakt. Uh, hij doet dat ook. Deel je dan je premies? Wat, wat voor afspraken heb je daarover? Want ik kan me voorstellen dat je de 150 kilometer op hebt zitten. Dat je ook wel een beetje mee wilt delen, toch? Ja, dat is onderdeel van je werk. En onderdeel van je werk houdt ook in dat je de, de prijzen verdeelt met elkaar. En in dit geval uh, denk ik dat uh, de ploegenpremie een persoonlijke premie voor Mark uh, op het stapel staat en, en een ploegenpremie er is. Um, voor de Tour zal dat voor een etappe ongeveer een 50.000 euro zijn voor wat de ploeg te verdelen heeft. Dus dat deel je met acht en Mark deelt dan niet mee en die deelt in zijn eigen persoonlijke premie. En ik weet niet wat hij erop heeft staan. Dat kan 50 zijn. Maar daar maak je een soort afspraak over met elkaar. Daar gaat het eigenlijk ja. om. Je, je spreekt van tevoren een beetje af hoe je dat doet. Gaan we straks nog even over verder praten We eerst even terug naar Gio Lippens. Want uh, volgens mij is de Nederlander om wie we ons het meeste zorgen moesten maken vandaag ook binnen Gio. Ja, dat is mooi nieuws. En nog niet eens als laatste. Want er wordt nu gefloten, dus komen er nog meer renners binnen. Klokken middels 4 minuten en 25 seconden verstreken. Maar Laurens den Dam gewoon keurig binnengekomen hoor. Op dikke 2 minuten, bijna 3 minuten van de winnaar van Mark Cavendish. En dat is toch prima. Dan is hij in ieder geval deze dag weer goed doorgekomen. Met die nare blessure aan zijn gezicht door die valpartij van gisteren in de afdaling van de Koldanjes. Langens ten Dam kan nu weer verzorgd worden. Kan morgen weer de rustdag ondergaan. En dan zal het allemaal wel weer goed komen met hem. Uh, we kijken nog eventjes verder naar uh, de uitslag van vandaag. Beste Nederlander. Nou, het is niet verrassend hoor. Rob Ruig, 21ste plaats. Hij mengt zich ook nog in ieder geval in het tweede gedeelte van zo'n massasprint. Hij doet natuurlijk niet echt mee. Maar hij rijdt toch altijd in dat gevrang. In dat uh, ge gevring, in dat gevriemel. Zorgt hij toch altijd dat hij goed zit. Prima van Rob Ruig. Die ik weet niet hoeveel etappes al in deze tour de France als beste Nederlander over de streep komt. Hij is ook de beste man in het algemeen klassement. Daar verandert natuurlijk heel weinig aan. Hij staat 19e in het klassement. Rob Ruig dus binnen, hier komen het. Komt de een naar de ander binnen. Marcus Boerkaart komt nog over de streep. Dan zien we nog een ploeggenoot van Mark Cavendish binnenkomen. Ivan Santaromita. Zojuist... Wat zeg ik? Santaromita is het niet? TJ van Garderen is dat. Zojuist zagen we ook nog eens een keer de andere mannen binnenkomen. Tony Martin onder andere. Die heeft toch hard gewerkt hoor. Als voormalig klassementstopper hier. Maar die weet wat zijn rol is. En kan dus laten uitlopen in die laatste kilometers van de koers. Als hij zijn werk heeft gedaan. Mark Cavendish, de grote man. Hij trekt zo meteen weer die groep. Trui aan en hij verdient het. En van Montpellier, waar het niet zo mooi weer is, naar Aken, waar het hartstikke mooi weer is. En ook twee Nederlanders zijn doorgedrongen tot uh, die finale ronde. Ed. Waar het mooi weer geworden is, het zonnetje schijnt... en die ruim 40.000 toeschouwers op die vaste accommodatie... hier in Aken, die het hele jaar verder leeg staat... alleen maar in hoefijzer hem gebouwd, dit stadion... voor dit prachtig evenement wordt gebruikt. Die zien zojuist een foutloos parcours van Karsten Otto Nagel, een van de gedoodverfde winnaars van deze grote prijs van Aken. Maar hij had vier strafpunten in de eerste ronde... en heeft dus nu over beide vier strafpunten. En we naderen nu, want hij was de laatste van de deelnemers... met vier strafpunten... die door, door mochten naar de beste 18. We krijgen nu het rijtje van tien starts van degenen die foutloos waren. Daaronder als eerste Gerco Scheuder, die uh, elk moment binnenkomt met Eurocommerce New Orleans. En als uh, uh, de drie voorlaatste starter is het uh, Jeroen Dubbeldam als tweede Nederlandse troef. Hij was een van de drie Nederlanders die deze grote prijs van Aken eerder op zijn naam bracht. Dat deed hij in het uh, jaar nadat hij olympisch kampioen was geworden. Met Usine, dat paard waarmee hij toen in uh, Sydney uh, gloreerde. En uh, ja, dat was in 2000 en in 2001 dus winnaar van de Grote Prijs van Aken. Inmiddels is Gerko Schurden eventjes in de schaduw daar. En dan gaat hij nu naar de start. En het is een rustig beginnetje. Maar daarna dan komen weer de grote obstakels. Dit is een hele andere lijn. Het is ook zeker geen kopie van voorgaande jaren van Rotenberger Die gebruikt dit enorme terrein. Vier voetbalvelden groot op een enorme goede wijze. Het is totaal niet meer herkenbaar met hindernissen of lijnen uit het vorige jaar. En nou, zeker niet ook uit de eerste ronde. Het aantal en sprong is wel hetzelfde. 12 en 15 en ook de hoogtes. 1,65 meter, 65, een beetje gesmokkeld. Want reglementair mag het maar 1,60 meter zijn. Terwijl daar de drie sprong al op hindernis 4 komt. Klein getoucheerd, klein beetje getoucheerd op het middelste element. Maar nu die vervaarlijke sprong daarachter. Een overbouwde sloot. En wat gaat hij daar makkelijk overheen met die schimmel. Dat is een waterbak met daarboven maar drie balkjes. Heel licht, heel licht geschilderd. Dus paarden zijn kleurblit. hebben we bijna niet. Ook een beetje tegen de zon. En zien ze wat de hoogte is van die hindernis... Inmiddels is hij gevorderd aan de overzijde. Het is uh, met het bloot nog niet te zien. Maar uh, met de camera, hulp van een uh, monitor, kan je dan iets meer de details zien. Ah, Daar gaat een uh, vlag omhoog. betekent dat daar een fout is gemaakt. Vier strafpunten. En dan komt hij dus eigenlijk gelijk met degene die foutloos waren in die tweede ronde. Loetke Beerbaum, Kevin Stout en uh, Alvarez Moya. En als dus hierna allemaal iedereen een fout maakt, zou je nog een barrage kunnen krijgen. Maar laten we daar niet van uitgaan. Want van de komende negende start, de negen start zullen er ongetwijfeld nog bij zijn die de Dubbel foutloos kunnen gaan rijden. Jammer genoeg niet. Hij krijgt ook nog een tijdfout. Dat is dus oppassen geblazen straks voor Jeroen Dubbeldam. Die weet dan nu dat hij pittig moet doorrijden. Met WMC van Gunst en Simon. Over een half uurtje weten we, denk ik, hoe de situatie is. naar de barrage gaan. of solitude Red one, just a glass or two Give me something fun to do Met something in the water. We gaan zo naar het nieuwsblok van half zes, maar ze zijn hier binnengetreden. En Erwin Kool, het was vandaag zo belangrijk met die wind bij die etappes. Dat Aardvierhouten, onze wielerkenner, uitlegde dat je bijna een weerman nodig hebt. Dus ik zei misschien dat de Raboploeg Erwin Kroll wel gaat uitnodigen. Kunnen ze bellen? Ze kunnen bellen, het is altijd de moeite van het overwegen waard. Oké. Okay. Radio 1 Het NOS journaal naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dikteraart. Het herdenkingscentrum Yad Vashem in Israël voor Joodse slachtoffers van de holocaust is vanwege een bosbrand ontruimd. Voor onze woordvoerder verliep die evacuatie goed. Het vuur heeft het herdenkingscentrum en monument nog niet bereikt. Maar er is wel veel rookontwikkeling. De hoogste politiechef van Groot-Brittannië is in opspraak geraakt. De man zou een groot deel van het verblijf in een duur hebben laten betalen door het rolblad News of the World. Dat meldt de Sunday Times vandaag. Rebecca Brooks, een oud-hoofdredacteur van News of the World, is gearresteerd. Brooks was hoofdredacteur van die krant in de tijd van het afluisterschandaal. Dat heeft geleid tot het eind van het blad. En de zendmast in Lopik is op zijn vroegst vanavond na 9 uur hersteld. Tussen 8 en 9 wordt de zender getest. Er moet blijken of alles het weer doet. In de mast werden, worden nieuwe kabels aangelegd. Vrijdag raakte een kabel oververhit, waardoor er een tijdje brand in de mast. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Kool. De trekken buien over Nederland, afgewisseld met felle opklaringen. Ik heb het idee dat daar de komende uren geen enkele verandering komt. Dan hebben we in de loop van de avond en vannacht... de meeste buien in het kustgebied. Het blijft flink waaien, het wordt een graad of 13. En morgen overdag wat meer bewolking nog dan vandaag. Een paar regen- en onweersbuien, een straffe zuidwestelijke wind... En het wordt niet veel warmer dan een graad of 18, 19. Het lijkt wat herfst. En daarin komt eigenlijk de rest van de week nauwelijks enige verandering. Dus de zomer van 2011, die hebben we waarschijnlijk al gehad. Radio Tour de France. NOS Radio 1. Drie minuten over half zes u bent weer terug bij Radio Tour Op deze zondag we dus naar Montpellier en Cavendish voor Farrar, Pataghi, Daniel Os en Rogas. Dat is zo'n beetje uh, de, de eerste vijf van de sprint. Aard auto verandert natuurlijk helemaal niks in die klassementen. Uh, alleen, uh, Cavendish met al die zegers had hij die, die groene trui natuurlijk al. Maar nu heeft hij hem wel heel stevig. Maar dat is het probleem niet. Het gaat niet om de punten. Het gaat om of hij de Alpen overkomt. Hè? Want meestal moet hij toch afstappen hè, voor Parijs. Nou, dat valt nog wel mee hoor. Hij, uh, hij haalt de streep altijd wel, maar het is altijd wel kantje boord. En yeah. je weet nooit hoe het eruit pakt. Ze hebben toch uh, veel moeten doen, veel moeten geven. En de overwinningen in die finales, meestrijden, kost ook allemaal extra energie. Maar uh, ja, verdien de rustdag voor iedereen morgen. En dan, dan moet hij toch eventjes diep gaan zuchten om die Alpen ja. over te gaan. We zagen Veukler, die dan natuurlijk ook weet dat de camera's op hem gericht zijn. Als hij over de streep komt, die voerde weer prachtig. Dan krijg je allemaal mensen bedanken van zijn ploeg. En hij zit er dan zo bij, wil de indruk wekken van... jongen, jongen, jongen, dat was me weer een dag vandaag. Hè. Maar dat hoort toch echt bij zijn uh, academieopleiding, hè? Ja, misschien heeft hij wel uh, kunst gestudeerd en, uh, en art. En daarom uh, weet hij zijn gezichtsuitdrukkingen goed te bepalen op de juiste momenten. <laughs> dat is toch mooi om te zien. Ja. Wij gaan even terug uh, snel naar Frankrijk. Omdat we begrijpen dat Steven Dalebout... Uh, Wilfried Peters uh, bij de... Het is net niet gehaald zijn ploeg. ploeg Nikkie Terpstra. Maar Steven Dalebout praat met ploegleider Wilfried Peters. Ja, in Nederland zeggen we dan... Uh, Nikkie Terpstra, dat is dan... Na zo'n dag kun je zeggen... Een jongen met ballen. Ik weet niet of dat in Vlaams ook zo is. Nee, we hebben morgen even over, overlegd. Ik zei: oké, okay, uh, wachten tot, tot in de Alpen is heel moeilijk. Dus uh, elke dag dat je kan kans grijpt... Uh, je weet nooit. We weten ook dat het heel moeilijk is, zeker een dag als vandaag, voor de wassenspurt. Uh, maar langs de andere kant, als je blijft zitten, dan weet niemand dat de terfzijde je zich heeft toch zich getoond en gestreden voor, uh, voor dit overwinning. Je denkt dan eigenlijk zo'n hele dag van, ja, we weten wel hoe het af zal lopen, maar dan toch uh, ga je nog even twijfelen in die laatste 10 kilometers. Hè? Want hij reed wel hard door. Ja, we weten ook, ze spelen een beetje mee natuurlijk, maar langs de andere kant, als je zo op die moment kan doorgaan, hij uh, is een hardrijder. Uh, ja, je weet nooit wat er gebeurt in uh, een valpartij is gebeurd. Uh, de organisatie kan misschien weg zijn. Wie niet waagt, wie niet wint. Dus, uh, hij heeft toch de, de prijs van de strijd. Dus dat is ook wel een mooi uh, stuk op het podium. Dat is in ieder geval iets. Zeker, zeker vast. Maar zijn de kansen nu voorbij voor Dicky Tepsa? Uh, de, de rit naar Albi misschien. Uh, uh, de rit naar, uh, naar Gap, dat is een rit die toch wel. Uh, wel ook voor aanvallers. Je weet nooit, uh, als je de berg gaat overkomen, dan uh, is er al, alle kans. En van deze groep was hij de beste? Ja, zeker en vast. Hij uh, heeft toch de aanval nog gegaan. Laatste moment nog alleen, dus er zat nog power achter. Dus uh, hij is nog niet dood. Hij verbeterd in de ronde. Aan de andere kant, je zou er moedeloos van worden hè, van die HTC-terrein die altijd maar weer op gang komt. Ja, dat wel. Uh, de ontsnapping van onmiddellijk na de start op, op, op, op gang. Dus uh, als er maar vijf man zijn, is weinig. Vijftien uh, man hebben we meer kans. Maar uh, dat is eenmaal zo'n vlakke etappes, uh, dat hoort erbij. Aard houdt, het hoort erbij, het hoort bij het hele spel. Terpstra, we, we hebben hem eigenlijk nog niet genoemd... en dat verdient hij toch wel even, want hij deed wel een formidabel inspel. Hij liet ze er wel voor fietsen, Ja, dus het was geen cadeau voor de gasten die dicht moesten rijden. En, uh, en ja, eigenlijk wat, wat hem de grote pech was... was toch dat, uh, dat, dat, dat het laatste klimmetje zo een beetje door de straten van Montpellier omhoog... als je dan alleen zit en dan alles aan het rijden bent, dan komt die bocht uit... en je, ziet, je kijkt zo omhoog dat je denkt van oei... En dan, uh, ja, dan is het één keer alles uit de kast. En dan uh, komt een groep over je heen zeilen. Dan sta je ook gelijk helemaal stil en dan is het klaar. En dan is het klaar. Uh, we hebben zijn reactie ook, want hij fietsen dus bijna de hele dag voorop. Niki Terpstra werd dus uiteindelijk door dat peloton opgeslokt. Kwam over de finish en toen kwam hij Han Kok tegen. Een lachende Niki Terpstra. Heb je daar je zin vandaag? Jawel, het was een mooi groepje. Uh, toen we wegrijden dacht ik, ja, vijf is eigenlijk net iets te weinig. En dan uh, staat er ook nog zo'n smurf bij uh, waarbij je niet uit uh, de wind zit. Dus, uh, die Moulin, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar ja, we, we werkten goed samen. En uh, ja, toen ging ik naatje aan En die ruikt zo verschrikkelijk hard. Ik denk, ja, ik moet nou mee zijn. je had moeite om op zijn wiel te komen, hè? Ja, anders vind ik te laat. Die ruikt echt uh, hard weg. Ik, uh, ik weet uh, van de baan dat hij heel hard kan fietsen. Dus ik denk, ik moet hem niet laten gaan. Goed, dan uh, verzeil je nog even alleen aan de leidingen? Ja. Ja, ik zag dat hij kapot ging en het peloton kwam eraan. En ik denk ja, als ik wil winnen moet ik nu gaan. Ik wist dat het, uh, het laatste stuk uh, bergaf ging. Ik dacht dat het laatste uh, vijf kilometer bergaf ging. Maar het was pas de laatste twee, dus... Ja, van 3 naar 2 kilometer was even... Ja, dat deed mij daar dus om. Maar ja, van tevoren wacht ik ook niet dat ik het ga halen, maar ja... Soms, soms denk je van, uh, wie weet. En heel verrassend, in een groepje waar, wat weg is met Fransmannen... een Nederlander wint de prijs voor de strijdlust. Nou, dat is ja, voor het ja, eerst deze Tour, ja, denk ik. Ja, ja, ik dacht drie Frans, ik ik nou dat rode nummer zit er ook niet in. Maar ja, nou, uh, nou eigenlijk zo'n goede finale kunnen, kunnen ze daar niet omheen, hè? Was dit een dag die je uitgezocht, uitgezocht had, of verzelde je ervoor in? Uh, pff, nou eigenlijk van tevoren niet, maar uh, vanmorgen wel. Uh, het is, voor de aanvallers is eigenlijk nog alleen de etappe naar kap. En vandaag, dus, ja, je weet dat het een sprint wordt. En voor de rest zijn het uh, alleen maar klimetappes. Ja, daar heb ik uh, weinig te zoeken. Dus uh, ja, ik denk, als het moet, dan is het toch vandaag of in kap. Nou, je mag uh, nog even naar het podium. Ja. Toch ook aardig, hè, na zo'n dag. Ja, toch niet alles voor niks geweest. Nikki Teresstra een uh, prachtige renner, Aard Vierhouten, die heel hard kan fietsen. Um, dan zeggen mensen ook wel eens, hij wint iets te weinig voor hoe hard hij kan fietsen. De deel jij dat of is het niet zo eenvoudig? Nee, zo eenvoudig is het niet. En hij is, hij, dit jaar reed hij enorm goed in het voorjaar. En totdat de week voor de Ronde van Vlaanderen hij onderuit ging en zijn sleutelbeen brak. Hij liet in de andere klassiekers allemaal zien: hij reed mee in de finales, reed mee voor de podiumplaatsen en was eigenlijk gewoon weer daar waar hij staan moest. Dat zijn zijn wedstrijden. En daarnaast de, de ontsnapping in de grote rondes. Daar, dat is toch iets wat, wat hij altijd wel heel goed weet af te maken. En al, altijd overblijft van zo'n kopgroep. Hè? Want je kunt weg zijn met vijf of zes. Ja. En dan, je wil wel de beste van dit groepje zijn. En dat weet hij toch iedere keer wel te bewerkstelligen. Ook vandaag weer. Ignatieff is een geweldige renner. wereldkampioen eh, achtervolging op de baan en noem maar op. En die speelt ook heel goed ervandoor. En hij kwam toch weer in het wiel. En weet dan toch aan het eind door te halen. En eh, wint dan niet, uh, stond ook lachend, uh, Han woord, uh, omdat ja, je, je, de wetten die zijn uh, hard en die zijn in deze wedstrijd. Een toeretappe, uh, dat gebeurt eigenlijk nooit meer. Hè? Zoals in de vroegere tijden, dat er nog wel eens een dagje was... dat iedereen dacht, nou, oké, okay, dan maar. Dat gebeurt niet meer. Het gebeurt echt al jaren niet meer. Nou, je ziet dat een HTC die echt een geweldige slok op is, zeg maar. En ook niks overlaten aan anderen. En vandaag was een kans, en die pakken ze aan. En die gaan ze niet denken van, we zijn moe, we gaan een dagje extra rusten. Nee, ervoor gaan, de jongens helemaal kapot gereden... en dan toch, toch terugpakken. En weer dus Cavendish. En van het wielrennen gaan wij weer naar Ed van der Bent Aker. 40.000 toeschouwers. Een Nederlander. Zijn er al foutloos, Ed, na twee rondes? Ja, die hadden we gehad uh, in het groepje van degene met vier fouten. Dat had ik gemeld, dat waren de vier. Dat betekent dat die staan dan uh, nu op vier. En van het groepje daarna dat nul was in de eerste ronde... is het idee één foutloos gebleven. Dus we hebben nu de gekke situatie... dat uh, alle deelnemers met vier strafpunten eventueel naar de barrage gaan. Wie dat te kunnen doorbreken, dat is onder andere Jeroen Dubbeldam... die uh, met nog drie startjes na te gaan. Nu van start gaat met BMC van Gunst van Simon. Zal hij in staat zijn om de eerste te zijn die dubbel foutloos uh, gaat... Zoals als hij dat ook deed in de landenwedstrijd de afgelopen donderdag, die Nederland het afsloot. Inmiddels uh, gevorderd tot en met de hindernis drie. Gaat nu uh, en, uh, vanaf de, gaat naar de lange zijde en dan naar de driesprong. Die bestaat uit een oxen, een hoogbreedtesprong. Dan op één, de hegeloftschonger daarachter stelt. Daar maakt hij een foutje. Hetzelfde foutje als uh, daar straks uh, uh, een van de, de andere deelnemers, dat was, uh, ja, even kijken, uh, bloedke betekent dat uh, hij uh, ook nu op vier komt. En iedereen staat dus nog op hetzelfde. Al die deelnemers die tot nu toe gestart zijn. Op eentje na die acht maakte. Uh, en de, de man met vijf strafpunten, dat was Gerco Scheuder, die gaan dan eventueel niet naar een barrage. Maar een hele gekke situatie. Maar goed, kijken of hij het vervolg nog goed kan behouden. Die vier strafpunten. Daar aan de overzijde is hij nu naar die hele brede hindernissen-stijlsprong. Die lijkt dan voor het paard optisch weer laag. Als die balken van links en rechts zo acht meter lang zijn. En dan krijg je nu een slotserie met onder andere een dubbelsprong. Vlak tegen de tribune aangebouwd. Beetje sneaky van de parcoursbouwer. En daar volgt zijn tweede fout. Jammer... Want het zat er echt in. En daar op de laatste nog eens een keer. Dan is de balans weg. strafpunten, 71 seconden. 94 honderdste. Wel goed in de tijd. Maar jammer drie springfouten. We hebben nog drie starts te gaan. en eh, Om te kijken of er een barrage komt. Of eh, van eventueel de vier fouten. Of misschien toch nog nul is. Jammer genoeg geen Nederlanders erbij dit keer. Jij er niet was, dan was morgen. Morgen waarschijnlijk weer zondag. Geflessen op de gang van de tanden. Wat het luur, wat het Weinig Bijna zon, weinig zon en veel maar. Maar vooralsnachts, vooralsnachts, stel dat ik er wel en jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. Vele mooie plaatjes natuurlijk. Dit was wel een hele mooie, de dijk met ik kan het niet alleen. Het was vandaag spannend uh, voor Laurens den Dam natuurlijk... die gisteren zo hard onderuit ging in die afdaling. Vol op zijn gezicht viel uiteindelijk geen breuken had... maar wel veel wonden aan het gezicht. En vandaag gewoon weer op de fiets kroop. Als het open gaat, dan hou ik er echt mee op, zei hij. Maar hij finishte En dus sprak hij na afloop van deze etappe dan ook met Steven Dalebout. Laurens, je bent een bikkel, dat had je al aangetoond. Maar hoe overleeft een bikkel een dag als vandaag? Ja, gewoon volgen, hè. Dus uh, gewoon volgen tot aan, uh, ja, nee, ik heb gewoon het wiel gevolgd tot aan de meter en vijf uh, kilometer voor de meter laten lopen. Ja, maar hoe zwaar was dat? Op het laatste het zwaarste omdat ik wat slecht kon eten, dus dan ben je wat leeg. Ja, wat, dat komt natuurlijk door hetgeen er gisteren gebeurd is. Dus wat, ja, wat kun je eten? Nou, ik heb twee broodjes ham gegeten en wat uh, wijngums en wat gels. Dus <laughs> ja, als je daar 190 kilometer op moet rijden, dan uh, er, uh, musli krijg je een muzzelireep niet weg niet. Ben je blij dat je de beslissing hebt genomen om gewoon door te rijden? Ja, zeker. Want nu kan ik overmorgen weer beslissen hoe het verder gaat. Dus uh, morgen hebben we de dag om af te wachten. En, uh, ik ga me nu verzorgen en dan uh, zien we morgen weer. Dank je wel zien wij morgen weer. We gaan uh, praten met uh, Aart Vierhouten. Aart, uh, ja, we hebben morgen dan zo'n rustdag. Uh, die komt wel weer goed uit, denk ik. Hè? We hebben zware dagen gehad. Vandaag natuurlijk een wat hersteldagje. Maar dan toch. En dan, uh, ja, dan gaat het uh, nog een keer los. En we hopen dat het nog een keer los gaat. Maar we moeten het wel veel van hoop hebben, deze toeren. Wanneer gaat het echt los als jij naar het routeschema kijkt? Ja, dan, dan wordt het toch gelijk al wel de, de, de tweede dag na de rustdag. Waar ze toch echt uh, Italië in gaan een stukje. Brian Son, dat, dat is toch wel lastig. Een ja, tweede categorie voor de finish eroverheen. Um, ja, wie verteert de rust daar goed? Wie niet? Wie wel? Hoe staat het ervoor? Wie gaat het verbeteren? Je ziet toch het door ietsje beter worden. Anders Lek ook beter worden. En Het is toch wel heel miraculeus hoe, hoe ze dat doen. Dat je toch ja. in die derde week op je sterkst bent. Dat is toch wel een heel knappe... Iedereen probeert het. Iedereen is ermee bezig, een jaar aan een stuk... Op het moment dat de toer afgelopen is zijn ze alweer bezig met, met wat komen gaat. En dan toch dit op die manier bewerkstelligen. Ja, het is toch een bijzondere manier om, uh, om, om jezelf in de derde week... op je best te laten zijn. En al die, die ploegen met die echte uh, koningen voor, voor het klassement... die gaan natuurlijk rekenen, rekenen, denken, denken, kijken, kijken. En, uh, ja, want donderdag en vrijdag, je zegt die tweede dag naar de rust, maar donderdag en vrijdag mogen er ook zijn. Hè? Met name de donderdag ook met drie van de buitencategorie. Ja, we de, de denken vaak aan Alp de West, de mensen. Maar de dag ervoor uh, over de Calibier, dat is toch wel heel bijzonder. En dan, dan is het ook bergop aankomst. En de dag alp -de de Westberg op aankomst. Dus dan is ook echt iedere slechte minuut of slecht moment van jou ja. als kopman is funest en dan ben je klaar. En ga je, we gaan geloof ik, even naar de paarden. Naar Ed van der Bent in uh, Aken. Ed, want uh, iedereen kwam maar op vier. Of hebben we inmiddels een dubbel nuller, zeg maar? We hebben één dubbel nuller. En het laatste die dat uh, en, uh, we nog eventueel ook kan doen. is Luciana, die niet de Amazone met winning Mood. Belgisch van Amazone uit Portugal. Nog een paar hindernissen. En dan weten we of er een barrage komt tussen haar en de Amazone. De Duitse, de oudsaar die ik noemde, Janne Frederike maar We kennen haar. Nog geen sprong te gaan. We kennen haar nauwelijks. En het. Nee, ze maakt het Goed, Sjander Denis En dan krijgen we hetzelfde als de overwinning van uh, uh, onze uh, paard Sam met Albert Soer. Zonder dat er een barrage nodig is, wordt er een winnaar. Dat is eigenlijk mooi. Want na 30 sprongen over twee ronden om dan tot een winnaar te komen, dat is prima. Dan hoeft er niet nog eens een keer een barrage op toer te worden gereden. Het is de absolute outsider, Janne Frederike Meijer. Die we eigenlijk nooit op kampioenschappen zien. Ook niet in de landenteams die voor de, de hoogste league gaan. Maar haar naam zal ongeveer. Hier op het grote bord komen in Aken achter de hoofdtribune. En uh, ze zal uh, de komende tijd zonder twijfel ook veel in de publiciteit komen. Janne Frederike Maier, die wint 110.000 euro met het paard Lambrasco en Holsteiner, Ruin in de leeftijd van uh, 13 jaar nakomeling van Libero. Die naam kennen we nog van het paard van Jos Lansink. En uh, op de tweede plaats eindigt uh, de groep van met vier strafpunten. En dan zien we Gerko Scheurder met vijf strafpunten op de negende plaats. En Jeroen uh, Dumbledem eindigt als 15e met centraal strafpunten. Een gek ontknoping, maar zo is de sport hartstikke mooi. Zonder al te veel sprongen nog meer te maken, de echte winnaar, Janne Friederike Maya. Wij gaan weer even terug naar de finish in Montpellier, uh, Gio Lippus. Ik neem aan dat het een beetje snel inpakken is voor iedereen... want maximaal gaan profiteren van die rustdag morgen. <laughs> Ik denk het wel. Ik denk dat die renners inderdaad... Ja. Ja, die zitten nu al gewoon in de bus en uh, rijden al op weg... naar de omgeving van Orange waar ze van de rustdag gaan genieten. Nou, er zijn slechtere plekken waar je kunt zitten... als je een rustdag in de Tour de France hebt. Ik hoop één ding uh, wat ze voorspeld hebben, dat het ook echt uitkomt... dat het morgen weer een beetje fatsoenlijk weer wordt... want dan uh, kunnen ze er ook echt een beetje van genieten. En ze gaan allemaal natuurlijk ik weer even op de fiets, uh, even een stukje fietsen. Rob Ruig heeft vanmorgen op zijn Twitter-site zelfs uh, gemeld dat hij om 10 uur morgenochtend gaat vertrekken. Hij zette het adres er nog even bij en nodigde iedereen die met hem mee wilde, nodigde die uit om gewoon lekker mee te gaan fietsen. Dus zo kan het ook lekker mee te fietsen. Um, er is in 24 uur weinig uh, gewijzigd. Um, heel veel mensen wachten nu echt op die laatste tourweek, hè? want, want tot nu toe iedereen is voorzichtig en aardig voor elkaar, maar het is toch wat dat betreft een tour waar we meer van gehoopt hadden in de Pyreneeën. Ja, absoluut. In de Pyreneeën is de aanval niet gekomen uh, op de gele trui. Uh, de klassementsrenners hebben elkaar allemaal in een soort houtgreep. En uh, die zijn niet van plan om elkaar los te laten. Je zag het af en toe wel eens. Andy Schlek, die gisteren een paar keer demereerde. Basso probeerde het dus even. Maar ja, daar komen ze... 10 meter weg en uh, dan merk je gewoon dat die tweede versnelling dat die er niet in zit, dat die overdrive er niet in zit, of dat ze het niet durven omdat ze doods en doodsbang zijn dat ze dat moeten bekopen later in de klim. Stel dat ze teruggepakt worden, dat ze op dat moment uh, pap in de benen hebben, ja dan, dan zou een tour wel eens verloren kunnen worden tijdens zo'n uh, aanval. En daar zijn ze echt heel erg bang voor. En dat is jammer, want uh, we hadden inderdaad ons meer voorgesteld van die eerste twee zware Pyreneeën-etappes. die tussenetappen over de Obisque? Oké, okay, daar wisten we van hè? dat is dus na de passage van de Obisk is het nog een kilometer of 40 uh, afdalen en uh, vlak. Daar, daar gebeurt gewoon wat anders. Maar die twee, Luce Ariden en gisteren plateau de bijen, daar had spektakel moeten komen en het kwam niet. Nee, nou wij gaan uh, morgen uh, van hieruit naar Valkenburg. Dus wij hebben ook een verplaatsing op, uh, op de hoogte. Zware klim toch. Zware klim, hè? de kouberg gaan we vanavond vast nemen, Guillaume. Maar jullie uh, zijn morgen weer overal ter plekke, natuurlijk ook bij de Nederlandse ploegen. En uh, we gaan elkaar morgen via deze lijnen ongetwijfeld weer spreken. En geniet dat even van een lekker avondje daar ook met uh, al dat harde werken. Aart Vierouten, wij gaan nog uh, heel even verder hier. Jij zit al met al die mooie ritten voor je. Ik zei al, we hopen, we hopen, het moet ook wel komen. Um, vandaag uh, heeft de heer Armstrong, die heeft in het verleden de Tour wel een paar keer uh, gereden, gewonnen... gezegd dat de heer Veuclair misschien best wel uh, de Tour zou kunnen winnen... als het verloop zo blijft als het nu gaat, zei hij. Ja, maar dat, dat gaat niet gebeuren, hè, want <laughs> onze Veuclair gaat hem merken kwijt raken, die trui. en Ik snap een klein beetje Armstrong wel. Uh, heeft nog wat goed te maken daar in Frankrijk, volgens mij. Hij heeft niet zoveel volgers, twittervolgers, volgens mij, uit Frankrijk. <laughs> maar ja, de, de, de 18e etappen over de Angel, 2700 meter hoog. Daarna de Isoir, 2300 meter hoog. En dan de finish op 2600 meter hoog, de Calibier. Ja. Nou, als ze daar nog bij elkaar blijven, dan uh, zou je bijna zeggen dat je je schoenen op moet vreten, zoiets. En als jij dan kijkt naar Veuclair, Schlek, effen Schlek, Basso... Sanchez en Contador, laten we die er nog eens bij nemen... want ik ga ervan uit dat Koenigou de Tour niet kan winnen. Hè, met die. Dat, die is daar nou, dat te... heb je heel die... juist, Tom. Die heeft daar te weinig inhoud voor, hè, uiteindelijk. Ja. Maar als wij dan kijken, je zou nu naar alles wat je gezien hebt... en jij let op gezichtsuitdrukkingen, en jij let op hoe ze zitten op die bergen... jij zegt ook ze verbeteren, Andy Schlek verbetert altijd in die derde week Contador... wordt het dan toch weer gewoon Andy Contador? Of gaat daar bijvoorbeeld Evans toch ook gewoon een hele grote rol in spelen? Ja, ik ben er vannacht een beetje wakker van geworden. En toen zei mijn gevoel toch weer dat Contador samen met Slek daar naar boven gaat rijden. En uh, de Calibier en dat erachter Basso met Evans aan het strijden is om, om het verlies te beperken. Dat gevoeletje heb ik. En ik weet niet uh, of ik dat er nog uit krijg de komende dagen, maar wie weet. En dat zou betekenen dat uh, Contador en uh, die slechter toch een beetje af moet rijden. Want het verschil tussen hun, als we daar eens even naar kijken... 2,15 om 4, dus 1,45. Uh, als uh, Contador zou die ook kunnen rekenen en denken... nou, dat pak ik in die tijdrit dan nog wel op hem. Vind jij dat hij heel erg moet als hij die andere tijden goed zou maken? En hij gaat met 1,45 de tijdrit in volgende week zaterdag. Nou ja, het is sowieso, ze gaan met z'n tweeën altijd doorrijden daar. De Galibadier. je weet dat de dag daarna nog al west komt, dat is het grote voordeel dat het ernaar nog komt. Dus deze etappe gaan ze samenwerken, gaan ze verschil maken. En als hij alleen nog maar Andy Slek als tegenstrever heeft, met z'n tweeën naar de streep toe en in het tijdverschil heeft, dan heeft hij nog een dag om dat proberen goed te maken. En dat is het grote voordeel dat er denk ik ook wel strijd gaat komen die dag omdat hij dan de rest in ieder geval op, t, op achterstand kan zetten... of in ieder geval weer met tijd gelijk komt. In, in die en. zin zeg je eigenlijk... hebben ze eerst een gezamenlijk belang... om daarna Precies, uh, ja. met elkaar af te rekenen. Ja, dus en daarna zo. is Alpe de over... om elkaar uh, helemaal uh, ja. Ja, los te rijden als het ware. Maar jij zegt ook... Uh, en dat is volgens mij ook de laatste jaren vaak gebleken... we stellen ons veel voor voor Alpe de West, maar over het algemeen komen de verschillen daar minder tot uiting... dan die dag ervoor hè, die jij noemt. Ja, absoluut. De kool is langer, steiler en, uh, en, en je hebt veel meer in de benen op voorhand al. Hè. Je hebt die twee Cols van de buitencategorie al, uh, al moeten overwinnen, dus dat betreft maakt het toch nog even net wat zwaarder. Nou, wij verheugen ons, doen we al de hele tour, op de volgende dag vooral. De dag van morgen overigens is uh, gewoon een rustdag. Dan zenden wij uit, uh, vanuit Valkenburg. Rowan Hersen komt daar spelen van Dickhout en een heleboel andere mensen komen praten. Uh, er komen wielrenners langs uh, Poels. De eerste Nederlandse uitvaller in de tour uh, is daar ook uh, ter plekke. Kenny van Hummel komt langs. Dat allemaal morgen op de rustdag. En we zijn natuurlijk ook bij de persconferenties van de rustdag... van uh, de vakantsolei en de Rabobankploeg ploeg. Vanavond is er natuurlijk gewoon de avondetappe. En er is ook nog een mooie uitzending van Andere Tijden Sport. Want uh, Peter Winnen gaat op zijn fiets van 30 jaar geleden. In 1981 won hij op Alp du West, Gaat nog één keer vanavond op die fiets. Ook even de Alpe op met alle herinneringen aan toen. Toen noemden we het zelfs de Nederlandse bergaard in die tijd. Dat, uh, ja, dat hopen we ooit dat dat weer een beetje gaat terugkomen. Um, straks dus de avondetappe, zoals ik u zei. Zometeen het uitgebreide Radio 1 journaal. Morgenmiddag om twee uur zijn we er weer met Radiotour vanaf... De Kouwberg. Wat kan je Nederlander en wielrenner dichter bij elkaar brengen? Op een van de hoogste puntjes van Nederland. Niet de Vazelberg, maar de Kouberg natuurlijk. Daar zitten wij. Morgen hopen we u weer allen te treffen. En voor nu een hele, hele prettige avond.